Het tondeldoosje. Heel lang geleden leefde er een soldaat. Hij was jong en charmant. Op een dag keerde hij terug naar huis van de oorlog... dankbaar dat hij nog leefde. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hij ging door met zijn pas met een zwaard aan zijn zij. Toen opeens, daar op de weg zag hij een angstaanjagende heks. Goedenavond, soldaat. Wat een mooi zwaard en grote rugzak heb je daar. Goedenavond, dat is erg aardig van je oude heks. De lip van de heks trilde en de soldaat beefde. Hij werd erg ongemakkelijk door haar afschuwelijke uiterlijk. Je bent een echte soldaat, met je zak en je zwaard... Sommigen zullen jezelf zien als een heer. Zeg me, zou je zoveel geld willen hebben? Zoveel als je wilt? Uhm, ja, maar hoe? De heks slijmt en hij raakt zich gechameerd. Hij besefte niet dat hij gewaarschuwd moest zijn. Ze wees naar een boom aan de rand van het bos en zei tegen hem te gaan kijken die grote boom zien van binnen is het hol en in het gat aan de bovenkant kun je helemaal naar beneden glijden en dan als je gestopt bent uh, die boom maar wat doe ik onderin die boom ja de boom als je er diep in zit zal ik een touw knopen ik zal je naar boven trekken zodra je me een geel geeft want binnen in de boom zit goud. Twijfel niet. De soldaat twijfelde wel en trok zijn wenkbrauw omhoog. Er zit goud in die boom? Maar hoe? De heks begon alles uit te leggen. Zodra je in de boom bent, zul je een hal zien. Het is verlicht met lantaarns en is daarom best licht... Je zal drie deuren zien van links naar rechts. In de sloten zullen sleutels zitten. En wat zul je in de eerste kamer zien? Het zal een grote kist zijn midden in de kamer. Maar pas op voor de hond die de deur bewaakt. Hond, zei je? De soldaat werd nu nieuwsgierig. De hond heeft erg grote ogen, maar wees niet ongerust, ik heb een verrassing. De heks pakte een blauw geruit schort. Dit zal je beschermen, zei ze met een glimlach. Zet de hond hier bovenop en hij zal zich een tijdje bezighouden. De heks ging door met haar plan uit te leggen over hoe er zilveren en gouden munten waren de hele handel. Maar pas op voor de hond die je achterna komt, want hij zal ogen zo groot als tractorbanden hebben. Ze ging door hem te vertellen dat het schort zou helpen en dat hij alle munten voor zichzelf kon bewaren. De soldaat was tevreden, dus dacht hij... Dit is helemaal niet slecht, maar echt niet. Maar wat moet ik jou dan geven? Want er zal vast wel iets moeten hebben, lijkt mij zo. Alles wat ik wens is een doosje van tin. Mijn grootmoeder vergat het de laatste keer dat ze daar was. Dan bindt het touw om mijn middel. Dus bond de heks een touw rondom zijn middel. En hij klom de boom in en draaide zich om. Hij gleed in de boom naar beneden... en gleed in een hal... waar lantaarns aan beide kanten... van die hal zaten. De soldaat liep verder... om zijn best te doen. En daar was de hond... die bovenop de kist stond. Jij bent een braaf hondje zeg! De soldaat pakte de hond op... zodat hij kon gaan slapen. Hij viel op het schort... en maakte geen geluid... Dat was een eitje! De soldaat keek rond. Toen hij de munten in zijn zak deed, ging hij naar de andere kamer voor de heks haar plezier. Net zoals ze zei, zat daar een hond met grote ogen. Zijn ogen waren zo groot, dat het de soldaat verbaasde. Hij nam de hond en zette het op het schort. En toen hij de kist opende, wilde hij meer... De soldaat zag dat het zilver was wat in de kist zat en hij smeet het koper weg wat hij eerst had gehad. Zilver is beter dan koper! De soldaat maakte zijn zak met koper leeg en vulde het met het zilver wat hij net had ontdekt. Wow! De hond was inderdaad veel groter dan verwacht met zulke grote ogen dat hij verbijsterd was. Hij pakte de hond en plaatste het op het schort en opende de kist... en eerst dacht hij dat hij een vergissing had gemaakt. Goud? Goud! Daar was zoveel goud, dus maakte hij de zak leeg en gooide het zilver weg. Hij vulde de zak met zijn nieuwe gouden munten. Omhoog. De heks hees hem omhoog, omdat hij het doosje van Tin droeg. Toen hij weer boven was, probeerde ze het van hem af te pakken. Waar ga jij dat oude doosje voor gebruiken? Gaat je helemaal niets aan. Vertel het me, of... Ah, nee, je hebt me bedrogen. Haha. Tot nooit weer zien nou de heks. De soldaat liep de stad binnen die dag. Hij ging naar de beste kamers, had het beste eten, alles wat hij wilde. Nu was die soldaat een voornaam man geworden. De mensen vertelden over de mooie dingen van de stad, vertelden hem over de koning en hoe charmant zijn dochter de prinses was. Kan ik haar eens zien? Nou nee, dat kan niet. De koning wil niet dat iemand haar ziet. Ze woont in een groot kasteel gemaakt van koper. Waarom? Er werd voorspeld dat ze met een soldaat zou trouwen. En de koning vond dat een heel slecht idee. Ik snap niet waarom een soldaat niet zou kunnen... De soldaat was rijk omdat hij nu een fortuin bezat. Maar hij had alleen zijn geld om uit te geven en verdiende helemaal niets. En omdat hij zijn geld uitgaf zonder na te denken... had hij alleen nog maar een paar muntjes. Hij moest in een tinnen huisje gaan wonen. Hij zat in zijn kleine nieuwe huisje en naaide zijn laarzen. Het was donker in die kamer en hij was nu te arm om zelfs een kaars te kunnen aansteken. Dit is meer dan dat ik aan kan. Maar toen herinnerde hij zich het kleine tinnen doosje. Hij herinnerde zich het kleine beetje hout, zo dun en klein. Als het branden kan, dan overleef ik de nacht. Dus opende hij het doosje en probeerde een vlam te maken. En toen hij dat deed kwam er een hond. De hond met schoteltjes als ogen stond recht voor hem. Wat wenst mijn meester? Bood hij nederig aan. Wat zeg je me nu? Wat bedoel je dan? Ik sta tot je beschikking. Je kan alles hebben. Alles wat ik maar wens, maar ook alles? De soldaat was verbijsterd. Hij dacht even na en zei vrolijk, ga hond en haal me wat geld. De hond verdween en toen hij terugkwam, had hij in zijn bek een zak met munten. Dus de soldaat ging weer zijn oude leven leiden met diamanten en goud, maar was eenzaam omdat hij een vrouw wilde. Ik weet dat het middernacht is, maar ik wens om de prinses te zien. Ik wil haar heel graag zien. En nog voordat de soldaat kon knipperen, was de hond alweer terug. En daar lag op de vloer de prinses te slapen. En de soldaat was erg gelukkig. De volgende ochtend, na wat de soldaat had gedaan, werd de prinses wakker. En ze zei dat ze een droom had gehad. Wat voor droom dan? Er was een hond en een soldaat, leek het. En toen ik sliep, kuste hij me. Nogal een droom, en niets meer dan een droom. De koning fronste zijn wenkbrauw uit zorgen. Toen plaatste hij een kamermeid om op een kind te passen. Om te zien of het echt alleen maar een droom was. De soldaat verlangde om haar weer eens te zien. Dus vertelde hij zijn hond om haar weer te halen. De hond greep de prinses ontzettend snel. Maar hij had niet door dat de dienstmeid aan het oppassen was. Ze deed haar laarzen aan en achtervolgde hem naar beneden en volgde hem naar een huis in de stad. Nu weet ik dat het niet alleen een droom is. Ik zal kijken wat ik kan doen om hun plan tegen te gaan. Ik zal met krijt een kruis op hun deur zetten. En de dienstmeid ging weg en ze deed wat ze deed. En toen de hond haar slimme plan zag, maakte hij kruisen op elk huis. Dat was zijn plan. Vroeg de volgende ochtend gingen de koning en koningin... de dienstmeid en alle soldaten kijken waar de prinses was gebleven. Is dat het? Is het daar, in dat café? Nee, het is daar zo, mijn lieve echtgenoot. Er waren zoveel kruisen op elk huis. Het verwarde alle soldaten en bewakers. Ze begonnen te schreeuwen. Maar de koningin was slim en had een zak met graan op haar dochters rug vastgemaakt. Het graan viel eruit om te laten zien waar ze werd vastgehouden. Daar is ze! De koningin wees naar het spoor van graan en de bewakers gingen naar binnen... Daar arresteerden ze een man die probeerde zich te verstoppen. Voor zijn misdaden werd hij ter dood veroordeeld. En voordat het voltrokken werd, zei hij nog één laatste zin. Normaal gesproken mag een zondaar nog een laatste wens hebben. Ik zou graag een kampvuur willen. Nu zou de koning hem dat zeker niet ontkennen. Dus nam de soldaat zijn speeldoosje en stak een lucifer aan. De hond verscheen en daar stond hij. De soldaat grijnsde omdat hij dat wist. Ik wist dat je zou komen. Het is echt waar dat een hond je beste vriend is. En de hond blaft tegen de raad en ze rennen allemaal weg. De koning en koningin proberen weg te rennen, maar de hond stond hen in de weg. Jij bent een boze tovenaar, wat? Wat voor hond is dat? Uwe hoogheid, luister alsjeblieft. Ik ben geen slecht persoon. Ik ben slechts verliefd op je dochter. Ja, ik heb de speeldoos gebruikt om de prinses te halen, maar ik ben niet gemeen. Een speeldoos? Ja, uwe hoogheid. Een oude heks wilde het hebben, maar ik dacht dat ze het misschien voor iets slechts wilde gebruiken. Dus heb ik haar verslagen en heb de speeldoos voor mezelf gehouden. Beloof jij dat je mijn dochter gelukkig houdt zonder dat je de speeldoos gebruikt? De koning en koningin zagen echte liefde in zijn ogen. De prinses glimlachte zelf, omdat ze vond dat hij een hele vent was. Ze was onder de indruk van zijn dapperheid. Beloof je dat je mijn dochter gelukkig houdt zonder dat je de speeldoos gebruikt? Ik zal haar speeldoos zijn. Ik zal hard werken en haar elke wens vervullen. Ik zal deze speeldoos nu meteen vernietigen. En dus werd de soldaat de regeerder... en leefde een goed leven met zijn vrouw en magische honden.